Drie uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journal. Bij de supersnelrechtszitting in Den Haag is de eerste verdachte veroordeeld. De man van 18 kreeg zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Samen met drie anderen stak hij op oudejaarsavond de auto van zijn buurvrouw in brand. Hij moet aan zijn buurvrouw 1000 euro betalen en hij krijgt voor de komende twee jaarwisselingen een uitgaansverbod. De drie andere verdachten zijn nog niet opgepakt. Vandaag en morgen komen bij de supersnelrechtszitting in Den Haag acht zaken voor de rechter. Bij de NAM zijn 760 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving bij Woudbloem op 30 december. Het gaat om relatief kleine schades zoals bijvoorbeeld pleisterwerk of scheuren in muren. Mensen die schade hebben geleden door een aardbeving kunnen dat met ingang van vandaag niet meer melden bij de NAM, maar bij het nieuwe centrum Veilig Wonen. Dat is een zelfstandige regionale organisatie, maar van de medewerkers zich ook bezighouden met het versterken en herstellen van woningen. De aardbeving in Wouwbloem had een kracht van 2,8 op de schaal Richter. Het was een van de sterkste bevingen van 2014. De Franse president Hollande denkt dat er op termijn een eind kan komen aan de sancties tegen Rusland. Dat kan volgens hem als er goede vooruitgang wordt geboekt op de komende Oekraïne-top. Die is volgende week in Kazachstan. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Poroshenko zijn uitgenodigd. Net als bondskanselier Merkel en de Franse president. Merkel en Poetin hebben nog geen ja gezegd. Hollande zei tegen een Franse radiozender dat hij naar die top toe gaat als er uitzicht is op een goede afloop. In Turkije zijn 22 politiemensen aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met een complot tegen president Erdogan. Ze zouden zonder toestemming telefoongesprekken van politici, zakenmensen en ambtenaren hebben afgeluisterd. Eerder werden al tientallen hoge Turkse officieren aangehouden. Op internet was een telefoongesprek van Erdogan en zijn zoon geplaatst. Zij bespraken hoe ze grote geldbedragen konden verduisteren. Volgens Erdogan was de opname nep. Het weer, veel bewolking in het zuidoosten wat zon. Het blijft droog bij 3 tot 6 graden. Morgen weinig verandering. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat tussen Hardingsveld, giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Er ligt olie op de weg. De linker rijstrook is dicht en is waarschijnlijk pas om half 4 weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 and flown in. 6.9. ZFM.